De Radio 1 Sportzomer, Deone de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In het Mediaforum gaat het zo meteen over RTL. Het onderzoekbedrijf wil abonnementen aanbieden voor reclamevrije zenders. En weer het NOS-nieuws met jobboot. Netbeheerder Stedin stelt alles in het werk om alle huishoudens... die zijn getroffen door de stroomstoring in Nieuwegein... vandaag weer van stroom te voorzien. Dat heeft het bedrijf op een persconferentie laten weten. Stedin houdt er wel rekening mee... dat niet iedereen vanavond alweer elektriciteit zal hebben. De inspanning is gericht om deze dag zo ver mogelijk te komen. Ik moet daar echter een slag om de arm houden. Bij de uit te voeren werkzaamheden kunnen wij niet voorzien... welke schades we mogelijk nog verder tegenkomen... Ik kan dus niet uitsluiten dat wij uh, morgen geen werkzaamheden zullen moeten uitvoeren. Maar nogmaals, wij proberen echt met man en macht vandaag zo ver mogelijk te komen. Burgemeester Bakhuis van Nieuwegein zei op de persconferentie dat in twee derde van de stad geen stroom is. In de getroffen wijken is extra politie op straat om toezicht te houden en hulp te bieden. De stroom viel gisteravond om kwart over negen uit.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 Medewerkers van het Rode Kruis kunnen door de aanhoudende gevechten geen hulp bieden. Woensdag stemden de Syrische regering en de strijdende partijen nog in met een gevechtspauze. Maar niemand houdt zich eraan. Op de kandidatenlijst van GroenLinks komen in de top 10... drie mensen die nu nog niet in de Kamer zitten. Op de lijst staan de oud-kamerleden van Ooyik en Van den Bergen... op respectievelijk op 2 en 6. En adjunct-directeur De Jonge van Ellemeet van de Wester Gasfabriek op 8. Tovik Dibi, die eerder de strijd om het lijsttrekkerschap verloor van Jolande Sap... staat op eigen verzoek op 10. Sap is tevreden over de lijst. Ik vind dat we een hele mooie mix hebben gevonden... tussen aan de ene kant ervaring en ook expertise op de kern waar het GroenLinks om gaat. Dus veel echte groene kandidaten, veel echte sociale kandidaten... en aan de andere kant ook mooie nieuwkomers. De Kamerleden Peters, Braakhuis en Van Gent komen niet terug. Het GroenLinks-congres stelt de lijst definitief vast op 30 juni. Een lid van een arrestatieteam van de Nederlandse politie is tijdens een oefening in Groot-Brittannië om het leven gekomen. Het slachtoffer is een 33-jarige medewerker van het politiekorps IJsseland. Hij hoorde bij het arrestatieteam Noord- en Oost-Nederland. De politieman viel tijdens een klimoefening naar beneden en raakte zwaar gewond. Hij overleed later in een Brits ziekenhuis. Het weer wisselend bewolkt, af en toe een bui in het binnenland. Kans op onweer, temperatuur vandaag 17 graden aan zee tot 20 in het zuiden. En morgen verandert er weinig. ANDB ah nee, verkeersinformatie. Er staan 10 files, een paar daarvan vallen op. Het is in beide richtingen erg druk voor Maastricht op de A2. Aan beide kanten staat zo'n 4 kilometer file. De A28 van Zolle naar Hogeveen is nog altijd dicht tussen knopend Langhorst en Zuidwolde. Het bergen van een vrachtwagen die, uh, die betrokken was bij een ongeluk afgelopen nacht. Die uh, werkzaamheden die zitten niet echt mee. Omrijden naar het noorden kan via Herenveen over de A32 en de A7. De N57, Rotterdam richting Ouddorp, is dicht bij Stellendam. Dat komt door een technische storing. De slagbomen willen daar niet meer omhoog. U wordt daar omgeleid. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Met straks het mediaforum over abonnementen voor reclamevrije zenders... en ruzie over de Partij van de Arbeid kandidatenlijst. En kan het NK-biljart in Nieuwegein vanwege die stroomstoring wel doorgaan? Hier zijn Diode de Graaf en Jurgen van der Berg. Want duizenden huishoudens zitten daar nog zonder elektriciteit. Ondernemers zijn gedupeerd, maar dus ook evenementen. Want vanochtend zou in Nieuwegein het NK-biljarten beginnen. Maar in de sporthal waar dat NK wordt gehouden was ook geen stroom. Verslaggever Matthijs van de Wiel was bij de biljartbond... en kreeg daar het laatste nieuws over de storing mee. De inspanning is gericht om deze dag zo ver mogelijk te komen. Ik moet daar echter een slag om de arm houden...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 Nou, niet veel. Nog steeds onzekerheid. Ze dus hoopt het vandaag op te lossen? Daar heeft u niks aan, hè? Nee, nee daar hebben wij niet, niet veel aan. Zeker onze spelers niet. Want die kwamen hier vanochtend al? Ja, zo'n 150 spelers in totaal. Uh, van een heleboel teams om, uh, om een Nederlands kampioenschap. Uit het te... hele land? Uit het hele land. Van Limburg, Groningen overal vandaan. Ja. En wanneer heeft u besloten ze naar huis te sturen? Uiteindelijk hebben we met moeite en pijn beslissing om half elf genomen. Althans, om half elf medegedeeld. Uh, aan alle spelers, en, uh, maar ook de vrijwilligers en de RB, arbiters. Ja, dat was heel triest. Ja, ja. Dus, uh, nou, hij stond natuurlijk met we komen ze aan en uh, ja, goed, uiteindelijk moet je zo'n boodschap mededelen, dat is natuurlijk niet leuk. Nee. Maar... Jij lang naartoe gewerkt? een jaar lang naartoe beperkt. Ja. Ja, sommige mensen maken dit maar één keer in hun leven mee. En, en dan gaat het niet door. Kan er niets geregeld worden? Kun je dan niet een meer neerzetten? Want ja, de lampen moeten gevoed worden, hè? boven de biljarttafels en verder. Het is niet zo ingewikkeld, lijkt het me. Nou ja, het is wel wat ingewikkeld. Er staan 28 biljarttafels. Allemaal verwarmd. Allemaal natuurlijk twee lampen. En daarna daaromheen natuurlijk allerlei geluidsinstallaties. Maar ook de koeling, eten, catering, noem we maar op. Het hele complex viel uit. Uh, dus het is meer dan alleen maar de biljarts. Willem La Rivière van de Nederlandse Biljartbond. Drie dagen zou het plaatsvinden, hè? het NK, de finales van, de, van alle competities... Er zijn nog twee dagen te gaan. Wat, wat gaat u doen? Gaat u, gaat u ze terugroepen vanmiddag? Kunt u nog eens regelen? Vandaag, de finales van vandaag gaan inderdaad niet door. Dus die gaan we hopelijk verplaatsen naar volgende week. We kunnen in ieder geval met Merwestijn dan ook terecht. Laten... Dus de sportcomplexen? sportcomplex, ja, ja, dan gaan we later dit, deze dag bekendmaken. De finales van morgen en overmorgen... daar nemen de beslissing na vier uur... dan horen we inderdaad van het sportcomplex Merwestijn... of we met aggregaten in ieder geval gegarandeerd stromen hebben morgen. Betekent het dan zelf een aggregaat inhuren? Zelf voor die stroomvoorziening zorgen? Als het het energiebedrijf... Niet lukt om alles aan de praat te krijgen? Ja, uiteindelijk komt het daar natuurlijk neer. Ja, het ageraat is al onderweg. Is al onderweg, moet dan nog getest worden en dat horen we inderdaad naar vier. of dat gaat werken. Moet ik dit ook op uh, Bert Voorthuizen, miljard fluistertoon, afkondigen misschien? Het was een bijdrage uit Nieuwegein van Mathijs van der Wiel. Every time I look I see love that money just can't buy One look from you I drift away I pray that you We gaan verder met het mediaforum. Vandaag de gast Jeu van het Financieel Dagblad... en Willem Schone, van de hoofdredacteur van Trouw. Uh, welkom allebei. Goedemiddag. Uh, um, laten we beginnen met de perikelen rondom uh, de Partij van de Arbeid. En vooral om de kandidatenlijst. Uh, er komt uh, wel wat, nou, wat onvrede is misschien nog een beetje te zacht gezegd... er komt wat onvrede naar buiten over die kandidatenlijst. Uh, hoe komt dat op jullie over... Heel normaal. Het bevestigt allerlei voordelen die ja. over de Partij van de Arbeid bestaan. Zoals? Nou ja, zoals, als er oneenigheid is, dan, dan ligt het op straat. Dat is gewoon gehoord bij de goede tradities van de PvdA. Wel sociaal, maar vooral niet binnen de eigen partij. Ja, nou ja, is, is het per se asociaal. Alle discussies belanden meteen op straat. Het is met oneenigheid over Cohen, of nu met de lijst... of mensen die ontevreden zijn, dat ze er niet op staan. Dus. Een van die voordelen is toch ook slechte verliezers? En ja. dat vind ik, ik, bedoel, uiteindelijk hebben ontzettend veel Kamerleden hun positie behouden. Dus eigenlijk opvallend hoe weinig vernieuwing er is. En toch de paar mensen die daar slachtoffer van geworden zijn, de zittende Kamerleden, die uh, lopen eigenlijk meteen op het moment dat die, zelfs voordat de lijst officieel gepresenteerd is, mm -hmm. al hun uh, woede te ventileren. Maar ja. heeft dat ook niet iets moois, dat je gewoon zegt waar het op staat? Dat je zegt wat je denkt? Dan zou je het niet al niet moeten doen, <laughs> denk ik, ja. Uh, uh, maar ja, nou, misschien. Ik vind het iets moois hebben als... Uh, um dan moet je ook echt een aanspraak kunnen maken op een hoge plaatsing. En dat zie, dat zie ik toch niet meteen vormen bij de mensen die nu heel uh, gepikeerd zijn. Mm. Jij, wij jij ook, wij de media uh, zijn er wel bij gebaard, want dat levert natuurlijk mooie verhalen op. Ik neem aan dat jullie ook wel iemand gebeld heeft, Willem. Ja, uh, tuurlijk. Van, en, en, en het is natuurlijk hetzelfde met voetbal. Iemand die op de reservebank zit, die vindt dat nooit leuk... en die, uh, die gaat praten met de media over het algemeen. Ja, maar goed, zoals je bij Oranje discussie hebt gehad... over speel je nou voor de ploeg of speel je voor jezelf... Ja, is dat in de politiek natuurlijk ook een vraag. En, uh, maar goed, het is een feit dat, dat, ze, dat ze de laatste jaren meer en meer zijn gingen gaan zoomen op, uh, op de personen. M uh, meer dan op, op partijen. Dus politiek wordt heel ook door de media heel erg een theater van, van, van, uh, van personen ja, gemaakt. Ja, en van dat karaktes. hangt toch niet alleen aan de Partij van de Arbeid vast? Nee, oh, nee, nee, nee, nee, nee. Maar het feit dat, het, dat als ze gekrakeerd is natuurlijk overal gekrakeerd over een lijstsamenstelling. Dat heb je altijd. Maar bij de ene partij blijft dat binnen Kamer, bij de andere partij ligt het op straat. Ja, We hebben pas de CDA gehad. Die hebben toch ook, bijvoorbeeld, Kopjean, die toch een belangrijk uh, ja. gezicht is geweest de afgelopen tijd. Uh, in de oppositie Nelus weer, zeg maar. Kampjean partij... deed dat toch een beetje schikkerig. Uh, want die deed het gewoon uh, publiek. Ja. Die uh, deed dat niet anoniem. Hij nee, ja, is daar en eigenlijk vrij eigenlijk... rustig gebleven. Ja. Bij, bij, bij, over de mensen die dan op een zijspoor zijn uh, gezet. En daar was, is zeker sprake geweest van heel veel vernieuwing. Dus daar moet het teleurs, aantal Kamerleden wat teleurstellend mee doen. En verkregen, is veel groter dan bij de Partij van de Arbeid. Ja, die lijst van de PvdA is, is geen revolutie. Er staan wel wat, wat, wat nieuwe gezichten op, stijgers op, een, een beetje nieuwe gezichten. Of misschien de grootste verrassing is van John Kerstens, omdat hij was voorbestemd om, om de nieuwe vakwereld te gaan leiden. Tenminste, dat waren de geruchten. Maar nu gaat hij de Kamer in. Maar voor de rest is er niet heel veel verrassing in. Ik ben niet echt een politiek rector, maar... Ja, blijft dat, blijft het aantal... dat toch smullen voor journalisten, zo'n kandidaat. Zo ja, ik analyseer ook lees. altijd, vanavond van is weer keurig netjes gedaan, man-vrouw... van was sprake van dat dat misschien losgelaten zou worden. Het valt me een beetje op dat het aantal allochtonen in de top 10 is, is uh, beperkt. Er is maar één, uh, zover ik kan zien, maar, maar één vrouw op vier... die dan wel verrast op vier komt. Maar Partij van de Arbeid zou toch ook altijd als strategie... om allochtonen hoog te plaatsen. Ik zie trouwens ook geen homoseksuelen in de top 10 van de Partij van de Arbeid. En, uh, Althans deze... niet die uit de kast zijn? Nee. Nee, D66 doet dat wel. Die heeft een mevrouw van COC op vijf gezet, geloof ik. Vera Bergkamp. Ja. Dus uh, ik zie daar ook wel een beetje strategie in. Kun je, uh, Willem, ook zeggen dat uh, Samson... want ik, ik zag ook over hem een paar uh, teksten al van... Uh, het is Diederik, Diederik en Diederik. Uh, dat zijn zijn adviseurs. Uh, dus, er begint de kritiek ook los te komen. Maar dus nogmaals van de wisselspelers in dit geval... Maar heeft hij de boel wel goed onder controle? Ah, ja, ik moet het, blijken, het moet nog blijken in de campagne of, dat, of dat, zo, dat zo is. Ik denk dat er nog wel veel gaat verschuiven voordat we op 25 augustus is het ongeveer echt losgaan. In de, met... de peilingen bedoel je? Ook. Nee, ook in het, in het veld, hoe er gespeeld wordt. Je ziet het ook in de positie van Rutte. Dus dat staat ook onder druk. En uh, ik bedoel, Roemer, die glorieert nu, maar dat kan ook nog weer veranderen. Dus we hebben nog wel een tijdje te gaan hoor. Dus hij moet het nog wel, nog wel laten zien. Ik vind dat hij een aantal slimme, slimme keuzes heeft gemaakt. Hij heeft duidelijk ingezet op Europa. Door Timmermans hoog te handhaven. En hij heeft ook ingezet op financiën. He, door iemand nieuw binnen te halen. Door uh, Plasterik heeft hij binnen. Hij heeft een oud-journalist van uh, het FD. Die staat op 23, Ed Groot. Dus hij internationaal. Hij voorziet kennelijk ook dat discussie in de media zal gaan over Europa. Mm -hmm. De eurozone, de eurocrisis. En hij heeft daar een aantal sterke mensen uh, op, op absoluut verkiesbare plaatsen gezet. Mm -hmm. Ja. Maar um, uh, mensen die laten we zeggen, um, nu nog twijfelen en misschien wel klaar waren met die PvdA, die denken wel weer van nou, daar gaan ze al weer. Als je al de neiging had om misschien dan toch weer je oor naar die kant te laten hangen, dan, dan zou je. Wat, wat vind je dan aantrekkelijk? SP. Nee, ja, dat gaat het niet om mij. Ik bedoel, de de, de, de, de Beld... vrede van de CDA, de, de, de rust die het nou ja, het, beeld, het beeld wat weer ontstaat, en dat is ook oh, altijd al, de, al jaren de kritiek natuurlijk op de PvdA... Dat, het vooral, dat ze vooral met zichzelf bezig zijn. Oh, zo. Nou, volgens mij valt dat mee. Ik, denk ik Denk dat is ergens? E nou, nee. Nee, nee, <laughs> nee, ik denk maar dat het ook wel meevalt. Zo'n zo Dit zijn we, week, zijn we volgende week weer vergeten. Ja. En als, als ze ja, daarna in om als een stabiel campagneteam uh, een held. Dat is veel moeilijker, een heldere boodschap uitstralen. Wat vindt de PvdA over Europa? Wat is de toekomst van Nederland in Europa? Want er Als... staan geen mensen bij die nog weken omstreden gaan blijven of zo. Dat is, nee. dus, dus dat, dat zorgen we zo weer over. Dan sluiten we de politiek <lacht> ja. even af. En dan gaan we naar uh, RTL Nederland. Want RTL Nederland wil programma's zonder reclameboodschappen mogelijk maken. Door ervoor te betalen. Dan kun je dus kiezen kijken uh, met of zonder reclame. Wat vinden jullie van dat idee, Willem? goed idee ja? ja ja heel welkom want ja, uh, films je ziet wel eens goede films bij je bij ja, RTL eigenlijk. nou ja maar bij RTL zijn films eigenlijk onkijkbaar een film van anderhalf uur die duurt daar tweeënhalf uur twee en half uur denk ik wel uh, nou als ze daar een oplossing zelf aanbieden lijkt me heel slim wat ben je bereid ja. ervoor voor te betalen dan ja ik vind ik vind, ja, wat, wat is, is het zo vervelend nou ja, dat je ja. veel maar ik, ik, televisie zonder kanaal heeft echt meer waarde Vind ik. Dus daar zou ik wel voor betalen. Vorige ja. keer naar de videotheek en betaalde je een paar euro voor een videoband. Uh, RTL gaat nu concurreren met UPC. UPC heeft online een hele filmbibliotheek. Hoeveel ja. betaal je voor een film bij UPC? Vijf, zes euro? Vijf, ja. nou, Ongeveer. Dus dat, uh, die, die zijn we kennelijk bereid om te <laughs> betalen. Dus, uh, en waarom zouden ze heel blij zijn, denk ik? Ja, want als ze als als massaal overstappen op reclameloos LTL, dan komen al die adverteerders naar jullie toe. Ja, maar dan wordt dit een soort commerciële omroep. <laughs> we moeten er ook niet hebben. Ik zou dit eerlijk gezegd eerder verwachten bij, bij de publieke omroep misschien wel. juist. Ja, maar dan, dan, daar, daarvoor wordt altijd van kijk, als je dat dan gaat doen, dan jaag je al de adverteerders naar, naar de commerciële. Dus dan, dan, dan gooi je een beetje je eigen ruimte in. Dus dat het nu van de andere kant komt, vind ik, vind ik wel goed. En ja. gewoon als kijker zeg ik van, nou, ik zou er wel, ik zou dat wel voor geld voor hebben. Jullie ja. werken... zou ook moeite hebben trouwens als de publieke omroep hetzelfde zou doen. Want ik betaal al voor de publieke omroep. Ja, nee, maar ik bedoel, dan zou je een heel ander systeem moeten doen. Ik die, bedoel, die vraag bij de publieke omroep om bijvoorbeeld één net uh, helemaal reclamevrij te maken. Ja. Dat je daar dan wat meer voor moet betalen. Ik, ik denk dat daar veel mensen voor zouden zijn. Ja. Um, nog even, jullie werken allebei bij een krant. Ook afhankelijk van reclameinkomsten. Uh, zouden jullie een krant willen maken zonder reclame? Nee. oh. Nee, nee, dat zou ik niet doen. Maar op, nee, maar je moet wel uitkijken wat je van reclame opneemt. Maar reclame is, is, is nuttige informatie. Kijk, ik vind, ik vind het... Uh, ik heb wel gezegd, ik vind het heel... Eigenlijk heel stom dat Albert Heijn is gestopt met, met die... Die hadden vroeger door de week, altijd op woensdag, in alle kranten... hele kleine advertentie... Met andijvie in de aanbieding, ja, de aanbieding en, en de, de, de gehakt half en half. half, half. Mm -hmm. En dan wist je heel Nederland eet vanavond andijvie met gehaktballen. Dat werkte gewoon. En dus voor lezers is dat gewoon nuttige informatie. Ook wat er aan, in, in de aanbieding is bij, bij uh, warenhuizen of supermarkten. Dat is gewoon nuttige informatie. maar Je kunt er wel ik een redactionele column daarvan Ja, maar misschien <laughs> moet je dat gaan doen, ja. <laughs> wat, <laughs> wat eten we vanavond? <laughs> wat vind jij? Nee, voor het ritme van je krant is het heel goed. Voor, uh, anders wordt de informatiedichtheid zo groot. Dus een, een paar... Advertenties gaat ook voor weekbladen. Uh, die heb je advertenties nodig. Nee, wat in jullie geval zou je dan de abonnees meer laten betalen en dan krijgen ze een krant zonder advertenties. Ja, dat en, zou en ik een advertenties is natuurlijk ook werken. in de krant, in de krant veel minder een, een belasting. Hè? Het is minder dwingend. Je kan ervoor kiezen ja. om het, om het wel of niet te ja, lezen. Makkelijker omslaan. Ja. En dat is en echt TV anders is dan een met een blog tv. Wat je voorgescholden krijgt, waar je naar moet kijken en die ook groter worden, dan maakt de kijkzijfers hoog. dus rond voetbalwedstrijden of uh, jouw schaatswedstrijden. Of, ja. Dan, dan zie je de grote blokken met, met altijd weer dezelfde merken die voorbij komen. Je hebt ze al honderd keer gezien, dus op een gegeven moment gaat dat irriteren. We ja. praten straks verder. Dankjewel. 1, 2, 3, Oeh.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 no, no, You're not the one for me. No, no, no, no, no, no, Say no, no, no, no, the one for me. Black horse and the cherry tree en dat was uh, hoe heet het mensen eigenlijk Katie Tunstall, Tunstall ja. zo heet ze. We gaan naar Mark Brasser, want uh, die is in Rosmalen bij de Unicef Open. Kim Kleisters krijgen we dus vandaag niet te zien. Die is afgehaakt met een uh, blessure. Maar wel David Ferrer op de baan. Uh, denk je, uh, Mark Brasser, dat zijn tegenstander het iets beter doet... dan Igor Seisling gisteren? Ja, nou, dat, uh, dat is wel te hopen, Dion. Zeker ja. inderdaad omdat Kim Kleisters heeft afgezegd... en ja, dat voor de mensen op de tribune toch wel uh, ontzettend jammer is. Er waren zelfs mensen die, die, die specialiseren voor kleisters hier vandaag naar uh, Rosmalen zijn gekomen. Zo van, ja, we kunnen er misschien nog... He, ze neemt natuurlijk naar het eind van dit seizoen afscheid. We kunnen er nog één keer zien, dicht ja. bij huis. Ja, dat is ontzettend jammer dat ze er niet is. Ik hoop uh, dat Benoit Per inderdaad het beter doet dan Zeisling. Aan de andere kant hoop ik eigenlijk ook wel dat David Ferrer wint. Want ja, hij moet toch wel een beetje het toernooi nu gaan redden. Die druk lag een beetje op de schouders van Kim Kleisters. He, daar, daar konden we ons een beetje mee vereenzelvigen. Leuke, spontane, Nederlands. Spreekt Nederlands, natuurlijk een Belgische, maar spreekt Nederlands. Nou, een leuke meid. Dat was toch wel een beetje de, de, de Nederlandse favoriet naar de uitschakeling van alle Nederlanders. En uh, ja, nu die eruit is, of nu die uh, heeft op moeten opgeven, is het toch wel een beetje aan Ferrer om hier het uh, toernooi te gaan redden. Hij is net begonnen in zijn partij tegen Benoît Paire. Uh, heeft hij twee keer tegen gespeeld. Twee keer uh, gewonnen. Goed, dat, dat, dat zegt niet zoveel. Maar goed, Ferrer natuurlijk de grote favoriet. Uh, Philippe Petschner, uh, dat is een Duitser. Die komt uit het kwalificatietoernooi. Die won vanmorgen van uh, Xavier Malice. Een wedstrijd uh, die onderbroken werd door uh, de regen. Uh, Petschner uh, ja, staat nu nu dus in de finale. En, en, en speelde dus tegen de winnaar van deze partij, Ferré Père. Uh, ja, Malice verloren na de uitschakeling van Kim Kleisters. Dus, of het afzeggen van Kim Kleisters. Dus een slechte dag dus voor de, voor de Belgen en voor de vele Belgische journaliste, journalisten hier in Rosmalen. Dat werd een beetje goed gemaakt door Kirsten Flipkens. Zij speelde tegen Roberta Vinci, een Italiaanse. Een wedstrijd die gisteren onderbroken werd. Flipkens stond al voor, had de eerste set gewonnen. Stond op setwinst in de tweede set. Nou, ze pakte die tweede set. En dat betekent dat zij later vandaag nog een keer in actie gaat komen. Want dan moet ze de halve finale spelen tegen. Nadia Petrova. Dus bij de mannen hebben we een, een finalist inmiddels bekend. Dat is Philippe Petschner. De andere gaat komen uit de partij tussen David Ferrer en Benoit Per. Het is Ferrer die serveert in de openingsgame. 40-15 voorstaat op eigen service. We gaan hierdoor met het mediaforum. Vandaag met Willem Schone van Trouw en met Tjeu Fase van Financieel Dagblad. André Kaipers, die komt terug naar Aarde. We waren een beetje vergeten dat hij daar nou nog gewoon boven zat. Ja. <lacht> het is wel goed dat iemand dat een beetje bijgehouden heeft. Hij, hij twittert er heel veel. Ja, ja. heel veel. Ja. Ja, ja, dat is wel zo. Hij, hij komt terug uh, en dat wordt live uitgezonden door de NOS. Uh, terecht, Willem? Ja, vind ik echt een gebeurtenis. Ja, er is zes maanden weg geweest en heeft uh, veel, veel contact onderhouden via Twitter... maar ook via allerlei uh, uitzendingen met scholieren die vragen mochten stellen... en noem maar op. Dus, uh, en als je kijkt wat aan de gemiddelde persconferentie... vanuit Politiek Den Haag live wordt uitgezonden... dan denk ik van, nou, dit vind ik echt een gebeurtenis van formaat, ja. Ja, nee, André Kuipers vindt het ontzettend knap. Hij heeft zich in een half jaar is het eigenlijk uitgegroeid tot een merknaam. Hè. Ik heb het gevoel dat hij al ook al ver vooruit heeft gedacht. Van als ik teruggekeerd ben, dan gaat hij de komende 10, 20 jaar euh, blijft hij namens ons bij. Dus hij is al net als Okkels. Hij is ook een soort merk, Okkels. En dat zal André Kuipers euh, net zo goed gelden. Dat vind ik eigenlijk misschien nog wel knapper, want het wordt natuurlijk steeds minder bijzonder. Hij heeft dat toch met allerlei technieken en met Twitter. Heeft hij, is hij toch in geslaagd mm -hmm. zichzelf enorm op de kaart te zetten? Nou, mm zie -hmm. ja. Heel Nederland dan. Nou heel Nederland. Maar goed, veel mensen zullen daarna gaan kijken. En, ja. en dan gaat er iets mis. Is dat live op tv allemaal? Ja, maar ja, dat is met de challenge ook zo. Ja, dat bedoel ik. Ja. Dat kan natuurlijk. Dat houden we maar ja. geen rekening nou ja, mee. Maar. Dat is, dat is wel, misschien wel een beetje het verhaallijke. Want wij gaan ervan uit dat alles werkt. We denken dat. Van, nou ja, het uh, gaat, al, gaat altijd goed. Ja. Het kan natuurlijk Terwijl... zijn. Je hebt ook best met voetbal. Ja. Dat, uh, dat je voor je ogen iemand uh, een, een been breekt. En dat kan ik dan ook uh, helemaal. Uh, daar kan ik niet naar kijken in de herhaling meer. Maar ja, uh, het gebeurt. En ik dus vind ze... het geen reden om het ja, niet uit te zien. Ja, precies. Zo het zou raar zijn om, om het die reden niet ja. uit te zien. Right. Of, of zouden ze net als met de Apollo-landingen... gewoon al filmpjes klaar hebben liggen? Ja. Die ze gelijk in kunnen starten. dan ja, Al ingeblikt. Ja, ja. Dat was het verhaal altijd, toch? Dat Sandy Kubrick dat had gemaakt. Ja, ja en denk dat ze je... er helemaal niet geweest. zijn. Nee, maar... dat ja, precies. Ja. Dat denk ik ja. nog steeds. Ah, maar. Ja. Ja. Ja. Denken jullie dat het een, een, groot, een grote gebeurtenis zal zijn? Dat, dat heel Nederland het daar dan ook, ook over heeft? Nou, ik, juli? Ik, ik, denk, ik vind wat ze nou wat net zei ook. Dat, dat gedurende die zes maanden is hij wel heel erg het onderwerp van gesprek geweest. Mm -hmm. Via allerlei kanalen en met allerlei mensen. Dus dat, dat, is wel, dat heeft hij heel goed gedaan. Dit is een beetje een afsluiting van, uh, van die missie. Dus op zich is die afsluiting niet heel spectaculair. Maar, maar het uh, markeert wel, wel, een, wel een bijzondere periode. Ja. Ja. Nog even over voetbal. Ja, toch? Laat we, we toch even Laten over we het toch hebben. nog even over hebben. Gisteravond zat uh, Ruud Gullit uh, bij uh, Studio Sportzomer. En. Um, dat is denk ik veel mensen opgevallen. Geen enkel woord over, uh, over de scheidingsperikelen. Uh, vonden jullie dat goed? Vond ik wel heel slim. Ja. Want daardoor bleef je erin kijken, natuurlijk. Je dacht: van, Goh, gaat er nog iets gezegd worden? Nee dus. Maar je moest dus wel tot het einde toe blijven kijken als je daar in geïnteresseerd was. En er zijn heel veel mensen. En dat heb je ook gedaan. Je bent blijven kijken. Ik was ook aan het seppen naar de andere lijn, natuurlijk. Naar Maarten van Rossum, die daar. Dat was ook heel leuk. Ik. Ik ken de naam van de programma's nog steeds niet. Maar op, de andere, op het andere net was Maarten van Rossem en die liet zich daar voortdurend uh, voor aap zetten eigenlijk door. Uh, door... Want hij haat voetbal? Hij haalt voetbal. En je zag op een gegeven moment een, een filmpje waarbij Wilfred uh, Genee en uh, samen met, uh, met, met Gijp. Uh, al de komst bij het ontbijttafel bespraken van Maarten van En die werd er al aardig voor, uh, voor joker gezet, omdat hij zich niet wast... en omdat er uh, etensresten in zijn baard zitten. En Van moest dus zelf kijken naar dat ontbijtfilmpje... Hoe die, uh, nou ja, hoe die belachelijk werd gemaakt. Waarom ging hij er zitten, denk je, Willem? Want wat heeft hij daar voor belang bij? Er zijn heel veel plekken waar hij gaat zitten. Ja, het is dus, uh, ja, dus toch een van, de, een van de mensen in Nederland die, die bijna overal aanschuift. Inmiddels ook in het theater staat en uh, dus... Uh, ik kan niet zeggen dat hij een beetje de nationale clown is. Maar het is wel iemand die zich op heel veel plekken uh, laat zien. Ja. Maar niet alleen auto... als het gaat over geschiedenis. Maar de de gaat... dat komt niet ten goede van zijn autoriteit ook. Nee, dat vind ik ook niet. Maar dat is een keuze die, die hij maakt. Hij heeft die, hij, die evolutie heeft hij doorgemaakt. Want in het begin was het alleen vanwege historie... of vanwege de Verenigde Staten... dat hij als deskundige werd, werd ja. gevraagd. En nu uh, wordt hij op, voor de handels alsnog wat. Uh, dus hij komt ook vast in het nieuwe programma van Estel. Hoe vond, hoe vond uh, eh, wat, wil ik nog even Willem, hoe vond jij dat uh, Ruud Gullet dat daar met geen woord over gered Ja heel goed, heel goed. Ja, ik vind dat je, als, je, als, je het, als je een sportprogramma maakt en je hebt het over sport, dan moet je dat zingen gewoon buiten, buiten het gesprek houden. Ja. Ik ze staat ook niet, in de kant ook niet op de sportpagina's... op andere pagina's. Ja. Pas op het eind kwam er een heel klein knipoogje. Oh, dat heb ik heb je dat nog... toen, uh, Ja, dat ja. was wel. Uh, Jack vroeg aan, aan iedereen aan tafel... Uh, zoiets van, ga je morgen nog doen? Of, of ze vroeg aan Gullit, ga je nog wat doen? Ja. Toen kwam hij meteen over de vage site... waar hij bij betrokken is. Maar uh, toen zei hij, ah, nee, want ik heb het heel druk. Ja, zei Jack, dat heb ik gelezen, ja, of zoiets. Ja, ja, ja, voel heel wel, klein hintje. Ja, nou, ja, het wel sterk. Het was toch ook een statement van Gullit... dat hij er gewoon ging zitten. Hè? Als een, een, een, een, een echte macho. Hij laat zich niet van stuk brengen. Nee, dat, dus het, het feit dat hij er niks over zei, maar wel zat, was ook een statement. We waren wel trots op onze collega. Ja, ik ja, vond, het vond, het prettig. vond het ook vond het heel ook goed. goed. <lacht> <lacht> nog even, we hadden begonnen over de verkiezingen en met name de perikelen bij de PvdA, maar uh, dat is ook nog wel bijzonder. Paul uh, en Witteman en Knevelen van de Brink gaan samenwerken uh, straks tijdens de verkiezingsperiode mm -hmm. op het late tijdslot. Mm -hmm. Wat vind je daarvan? Ja, ik weet niet of het met, met instemming van, van ieder alle betrokken is gebeurt. Maar het is natuurlijk toch een, in, een inbreuk op, op het afgesproken schema. Uh, Want zouden, eigenlijk zouden kneveler van, van de de brink aan En zouden de beurt dat zijn. gewoon doordoen tot ja. in september. Dus, dus en, zij maken plaats eigenlijk? Ze maken plaats, ja. ja als ze dat niet doen, vind ik het prima. Maar, maar... Ze, dulden, ze dulden die andere twee erbij. Ja, ja. Maar het is niet zo dat we voor de verkiezingen per se Power Wit wel nodig hebben. Ik denk van, Brink zou dat prima kunnen. Als het, dit een vruchtbare samenwerking wordt tussen de EO en de FARA en, de en de, iedereen vindt het prachtig, hartstikke goed. Nou, het is natuurlijk bespottelijk. Maar... Het, uh, het is volgens mij echt een voorbeeld in de economische theorie. Heb je hebt twee theorieën. Het consumentengebaseerde economie en de producentengebaseerde economie. Dit is een typisch voorbeeld van producenten... Uh, gebaseerde economie, waarbij dus uitgegaan wordt van, uh, van Hilversum, van de werkelijkheid Hilversum, en niet van de kijkers. Volgens mij zijn de kijkers niet gebaat bij, bij iedere dag een andere uh, presentator duo. Zou het beter zijn om gewoon de van de brink door te hebben? Ja, ik, ik, ik ben trouwens ook heel geïnteresseerd, want uh, Paul en Witteman hebben toch zeker recht tot half september op vakantie. Dus die moeten eerder van vakantie terugkomen. Ja. Ik neem aan dat heren extra betaald krijgen. Ja, misschien krijg ik Tot. een knevel van de brink later in het jaar weer avonden terug. Zo. Ja. Ja. Ja. Maar ze zijn, ze zijn zelf allemaal zeer tevreden erover. Dus Want Arja zat in de uitzending die zei van uh, wij zijn het er helemaal mee eens. Ze zijn er heel ontspannen hij. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Uh, jullie bedankt voor uh, jullie bijdrage aan dit mediaforum. Willem Schone en Tjeu Vaassen. Graag gedaan. En inmiddels is ook Job Boot aangeschoven voor de hoofdpunten van het nieuws. Even kijken. Ja, hij doet het. Als alleenstaande minderjarige vreemdelingen geen asiel krijgen... moeten ze voortaan direct terug. De speciale vergunning waarmee ze tot hun 18e in Nederland mogen blijven... die wordt afgeschaft. Volgens minister Leers gaat van de huidige regeling het verkeerde signaal uit. De minderjarige blijft hopen op een vergunning... maar moet op zijn achttiende toch weer terug, zegt Leers. Bij een overval in Tanzania is een Nederlandse man doodgeschoten. Afgelopen woensdag doorzochten tien gewapende overvallers een lodge... in de buurt van een wildreservaat. Toen ze in de kamer van de Nederlandse man en zijn vrouw kwamen... werd de man in zijn rug geschoten. Hij overleed in het ziekenhuis. De daders wisten te ontkomen. Minister Schippers van Volksgezondheid is kritisch over het plan om de opleiding tot basisarts met een jaar te verkorten. Op dit moment duurt de opleiding zes jaar. De Europese Commissie wil daar vijf van maken. Schippers vindt dat de commissie de noodzaak om de opleiding in te korten onvoldoende heeft onderbouwd. Artsenorganisatie KNMG is ook tegen dat voorstel. Netbeheerder Stedin probeert alle huishoudens die zijn getroffen door de stroomstoring in Nieuwegein vandaag weer van stroom te voorzien. Maar of dat lukt is volgens Stedin nog maar de vraag. In de wijken die zonder elektriciteit zitten is extra politie op straat om toezicht te houden en hulp te bieden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Verkeersinformatie. De drukte valt nog mee voor de vrijdagmiddag. Wel zorgen werkzaamheden op de A2 en Maastricht voor oponthoud. Dit zijn de opvallende files. A2 Eindhoven richting de Belgische grens. Daar staat in beide richtingen file. Zowel tussen Meersen en het knooppunt Europaplein 5 kilometer. En tussen Gronsveld en Maastricht 3. Dan de a e volle richting Hogeveen. Daar is bij Zuidwolde de rechte rijstrook dicht. Het verkeer richting Groningen kan omrijden vanaf het knooppunt Langhorst... via Heerenveen over de A32 en de A7. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Sportzomerbus rijdt over Heer de hele dag al op zoek... naar voorbeelden van innovatief en duurzaam gebruik van energie. En met Frits Barend blikken we vooruit op de tweede kwartfinale wedstrijd... op het Europees Kampioenschap Duitsland tegen Griekenland.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 De laatste liedjes van de jongens uit San Francisco die lijken echt allemaal op elkaar. Maar ja, het wordt allemaal hits, dus waarom zou je het concept veranderen? Train was dat en 50 Ways to Say Goodbye. Het Tagrierplein in Cairo is vandaag weer helemaal volgestroomd. Moslimbroeders demonstreren tegen de beslissing van de Hoge Raad om het parlement te ontbinden. Zojuist kwam ook de Egyptische Militaire Raad met een verklaring over die beslissing. Correspondent Sander van Hoorn. Goedemiddag. Goedemiddag. Geeft de, de Militaire Raad toe aan de eisen van de demonstranten? Nee, in tegendeel. Die ontbinding van het parlement die blijft gewoon, gewoon overeind. En een week geleden, op zondag, vlak voor die uh, presidentsverkiezingen, zag je dat de Militaire Raad in een uh, aanvulling op de grondwet... nog eens heel veel macht naar zich toe trok. De macht van de nieuwe president, die nog niet bekend is... Uh, eigenlijk een beetje uitkleden. Dat willen de demonstranten ook ongedaan gemaakt hebben. Maar ook daarvan heeft de Militaire Raad... In een verklaring gezegd dat dat gewoon overeind blijft. Dat niet bedenken een militair die in beeld was. Nee, gewoon een voorgelezen tekst uh, in het beeld. Ja, het is, het is een, uh, een kleine week na de presidentsverkiezingen. Heeft die raad nog iets gezegd over die nieuwe president? Uh, niet wie het wordt. Nee, nee dat zou mooi zijn. Nee, maar uh, wel dat. Kijk, de tweede dag van die verkiezingen zag je dat de kandidaat van de moslimbroederschap, uh, Mohamed Morsi, dat hij al zei: Ik ben de winnaar. En, en daar heeft hij eigenlijk een tik voor op de vinger gekregen vandaag van, uh, van het leger. Uh, later heeft zijn tegenkandidaat Ahmed Shafiq weliswaar hetzelfde gedaan. Maar uh, die militaire raad die zegt dat uitroepen van een winnaar voor de officiële uitslag... dat is tegen de wet, uh, dat heeft de verdeeldheid in het land alleen maar doen toenemen. En dat is dus iets waar we uh, niet bij mee zijn. Ja, hoe, hoe, hoe gaat het er nu aan toe op het Tagheerplein? Ja, weet je, die zullen uh, niet stoppen met demonstreren. Maar de militaire raad heeft uh, vandaag als één ding duidelijk heeft gemaakt is het zeggen tegen die moslimbroederschap... Uh, op deze manier gaat het niet werken. Jullie moeten je aan de wet houden. En je mag best demonstreren, maar niet uh, als je daarmee de openbare orde verstoort. En ja, dat kun je natuurlijk zo uh, breed uitleggen als je zelf wil. Er kunnen op dit moment geen auto's meer over het plein. Dat kun je uitleggen als het uh, verstoren van de openbare orde. Ja. En de voornaamste boodschap van het leger aan de moslimbroederschap was dus ook... 'Daag ons niet uit, want dan zullen we je een lesje leren. Ja, precies. Dus het leger ligt daar wel op de loer... Het leger ligt daar, zeker op de roer. Ze hebben de afgelopen dagen hebben ze, uh, militair uh, materieel aangevoerd. En dat is met het oog op die uitslag. Nou ja, dat voelt natuurlijk weer allemaal speculaties in Egypte. Maar die officiële uitslag, die komt pas uh, op zondag. Nou ja, het moet lijken dat dat een moslimbroederschap wordt. Dat kun je opmaken voor meer van dit soort demonstraties op het Targierplein. Als de moslimbroederschap het idee heeft dat ze haar eigen kracht bij moet zetten. Maar mocht het bijvoorbeeld Ahmed Shafiq worden, die vertrouweling van Mubarak. die uh, ook heeft gezegd dat hij die presidentsverkiezingen heeft gewonnen. ja, dan kun je verwachten dat het Sagirplein explodeert. Dan zullen de moslimbroeders denken. niet alleen is het parlement waarbij de meerderheid in vormde ontbonden. maar nu wordt ons ook nog de president afgenomen. Ja, dat, dat zal leiden tot hoede. En daarvan heeft het leger nu uh, alvast gezegd. Uh, in dat geval zullen wij daar hard tegen optreden. Dankjewel, correspondent Sander van Hoorn. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het gaat nog wel even duren voordat iedereen in nieuw Gein weer stroom heeft na blikseminslagen. Gisteravond zaten 17.000 huishoudens zonder stroom. Maar een klein gedeelte is weer aangesloten op het netwerk. Stroomleverancier Stedin kan nog geen toezeggingen doen, maar probeert wel alles op alles te zetten, zegt de directeur marktoperaties Henk Blom van Stedin. De situatie nu is dat we aan het kijken zijn... of wij uh, onderdelen van de 50 kv-stations die zijn uitgevallen... weer in bedrijf kunnen nemen. Uh, afhankelijk van het succes daarvan... kijken we hoe ver we de stroomvoorziening kunnen herstellen. Het gedeelte wat dan niet hersteld kan worden... zal door middel van noodschroemaggregaten overgenomen worden. Ja, maar het is natuurlijk, er is schade berokkend aan, uh, aan het netwerk. Uh, waarschijnlijk door een blikseminslag, maar daar heeft u nog geen oorzaak. Een exacte oorzaak van, hè, geloof ik. Dat lijkt uh, voor de hand uh, liggend... Uh, onze inzet is nu gericht op het herstellen van de stroomvoorziening. Daar zetten we al onze mensen op in. Dat geniet ook onze prioriteit. Over oorzaken, daar gaan we op een later moment uh, naar kijken. Uh, nogmaals, op dit moment is onze prioriteit het herstellen van de stroomvoorziening. Heeft u enig zicht op wanneer die stroomvoorziening weer hersteld is? Onze inzet is erop gericht om vandaag zo ver mogelijk te komen... Uh, wat wij niet kunnen voorzien is, als gevolg van uh, datgene wat zich heeft voorgedaan... kunnen ook andere netcomponenten in ons net beschadigd zijn. Daar hebben we nu nog geen zicht op. Op het moment dat wij delen van de stroomvoorziening herstellen... krijgen wij daar beeld van. Uh, ja, en dat zal uitwijzen of wij vandaag een heel eind komen... of dat wij toch nog morgen ook nog door moeten gaan met de herstelwerkzaamheden. Nogmaals, onze inzet is erop gericht om vandaag zo ver mogelijk te komen. U zit een grote stroomstoring. Bent u er een beetje van geschrokken dat het netwerk dus blijkbaar zo zwak lijkt? Ik denk dat het netwerk robuust genoeg is uit, uh, uitgerust. Uh, uh, nogmaals, dit zijn hele vervelende incidenten. Uh, maar goed, één blikseminslag en het halve netwerk ligt plat. Dat zou onderzoek moeten uitwijzen wat daar exact de oorzaak in is geweest. Op het moment dat je dat weet, dan kan je de vraag beter beantwoorden. Normaal gesproken zitten we hier in een situatie die uh, ja, le redelijk leven betrouwbaar zou moeten zijn. Wordt dit ook een hele dure dag voor in? Want ik kan me voorstellen dat met name winkeliers uh, wel aardig wat schade hebben opgelopen. Uh, dat gaat geld kosten. Uh, ook de netcomponenten die beschadigd zijn zullen hersteld moeten worden. Uh, dus ja, het mag duidelijk zijn dat dit uh, ook voor steden zelf een schade met zich meebrengt. Wat, hoe zit die compensatieregeling in elkaar? Uh, particulieren hebben recht op een uh, compensatievergoeding. Als stroomuitval langer dan 4 uur heeft uh, plaatsgevonden... De uh, hoogte van die compensatie komt overeen met uh, nou ja, de gemiddelde inhoud van een diepvriezer. Uh, en zit, ik geloof dat dat rond de 35 euro ligt. Nu zijn er nog ongeveer 13.000 huishoudens die zonder stroom zitten. Wat is uw verwachting? Hoe groot acht u de kans dat zij vanavond of misschien morgenochtend weer stroom hebben? Een uh, groot deel daarvan zal echt vandaag uh, weer voorzien worden. We hopen zelfs volledig. En dan kom ik eigenlijk terug op wat ik net heb herhaald. Ik, ik, we kunnen die garantie, hoe graag we dat ook willen... Helaas nu nog niet geven. Want tot slot, het is moeilijk als, je de, als er weer stroom is. Je kunt niet in één keer zomaar de knop opzetten en iedereen heeft weer stroom. Hè? Dat moet heel geleidelijk gebeuren. We moeten dat gefaseerd opbouwen. Gefaseerd om eh, onder controle te houden datgene wat er gebeurt. Nogmaals, we hebben ook geen zicht op of in de uitgevallen netcomponenten nog andere schades zitten. En wat we willen voorkomen is door onderdacht handelen dat er nog meer schade ontstaat. Want dan zijn we verder van huis. En dat willen we ten alle tijde voorkomen. Het wordt een lange dag voor u. Wij zijn uh, nog even bezig. Dat zei de directeur marktoperaties van Stedin, Henk Blom. De Radio 1 Sportzomerbus. Die Radio 1 Sportzomerbus rijdt al de hele dag door de landbouwwereld... op zoek naar voorbeelden van innovatief en duurzaam gebruik van energie. Verslaggever Mark Robin Visser is aangekomen in Zeewolder. Mark Robin, is daar al een tijdje? Volgens mij heeft een nieuwtje voor ons. Ik heb een nieuwtje voor jullie, want uh, deze bijdrage die ik vanuit Zeewolde verzorg... Is geheel, uh, komt geheel tot stand via biologische, groene, duurzame stroom. We hebben onze techniekwagen aangesloten met een stekker... op het stopcontact van uh, meneer Joep van der Brok. Die is melkveehouder hier in, uh, in Zeewolde. Maar niet alleen melkveehouder, hij is ook energieproducent. En u staat ervoor in dat die stroom die wij nu gebruiken, dat die helemaal groen is. Die is volledig groen, die is volledig uh, ontstaan door poep. Die komt helemaal uit poep. Helemaal dus het wordt poep. echt een poepige, een poepige uitzending, ja. wordt dit? Nee, uh, wij uh, doen met onze rundveemest. Die uh, gebruiken we dagelijks uh, gebruiken we die in onze biogasinstallatie... Uh, samen met uh, reststroom uit de uh, industrie. Uh, gebruiken die om biogas op te wekken. Ja, u maakt biogas, nou weten we dat, dat gebeurt wel vaker, hè? op allerlei manieren kan je dat doen. Maar u heeft hier melkkoeien waar dus mest van komt. Ja. En verder haalt u afval binnen, want u, u, u laat geen gewassen groeien. Nee, uh, dat was een van mijn insteken toen ik uh, hiermee begon. Uh, uh, de, het moet, uh, ik wou geen landbouwgrond opofferen. Voor, uh, voor biogas. Ik wou het volledig uh, halen uit de, uit de industrie. Dus producten die echt uh, geen doel meer hebben. Dus niet meer uh, beschikbaar zijn voor de veehouderij. En al helemaal niet meer voor uh, humane consumptie geschikt zijn. Ja. Ik heb uh, het gehoord over uh, de vijfde snee gras. Ja, en, Wat is dat? Leg dat even uit voor de mensen die zelf geen gras op hun balkon hebben. Ja, de vijfde snede gras. Dat is uh, gewoon uh, we, maaien, we kunnen het grasland hier in Flevoland, uh, hoogproductieve uh, landbouwgrond, uh, kunnen we het voor elkaar krijgen om vijf keer te maaien. Ja. Uh, alleen die vijf keer zit zo laat in het seizoen en die gras is uh, dusdanig van kwaliteit dat, die, uh, dat de koeien dat, uh, ja, minder gezond is voor de koeien, minder geschikt is voor de koeien. En dat komt dan hier? En dat, komt, dat, dat doen we voor onszelf dan in de biogas ja. bij gebruiken. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat is dan nog niet het een, want u, u knoopt allerlei innovatieve dingen aan elkaar. U heeft ook nog een droogband, hij staat nou weer even stil, maar af en toe slaat hij aan. Ja. En daar droogt u dan weer, hoe zit dat? Ja, de mest die wordt gescheiden in twee mineralenstromen, een, een dikke fractie en een dunne fractie. De dunne fractie gaat terug het grasland op en die laat zich ook gebruiken als een, als een direct beschikbaar groeistof. Ja. En de dikke fractie die doen wij indrogen op de droogband met de restwarmte van de motor. Dus er gaat geen warmte, geen energie verloren. Ja. En die, die, die mest die dan weer uh, vrijkomt, of die, de gedroogde mest... die gaat weer naar een korffabriek toe voor export buiten Europa. Het is echt een high-tech bedrijf. Ja, dat u bent ja. van, alle, van heel veel markten thuis. Dat probeer ik, dat doe ik en mijn best Ik voor. kan ook horen dat u het al vaker uitgelegd heeft. Dus, uh, we zijn hier nu met die energy tour, met hoeveel mannen zijn hier. Er dus zijn allemaal mannen trouwens, hè, uh, hier aangekomen. Vinden jullie het interessant? Ja, het is zeer interessant. Ik ja. uh, zei altijd wat vanaf van zulke dingen. Ja thuis uh, wij ook een melkveebedrijf en daar zijn we ook al bezig met duurzame energie. We zijn zelf in de windenergie gestapt. En daarom uh, ja, ik ben ik toch wel geïnteresseerd om ook nog naar andere, energie, uh, ja, andere vormen ja. van duurzame energie te kijken. Ja, ja. het is hier gewoon eigenlijk uh, Rio in de polder, hè? want hier wordt gewoon in de praktijk gewerkt aan innovatieve uh, ideeën. Meneer Van Balen van de ja. organisatie, uh, jullie zijn al op meer plekken geweest. Zeg even kort wat jullie allemaal in de tour gedaan hebben vandaag. Nou, we hebben eerst uh, hebben we even kort uh, uh, heb ik iets verteld over alle mogelijkheden die er zijn. Dan ja. zijn we vervolgens bij ons op een testlocatie wezen kijken. We hebben gekeken ook naar een vergister, veel kleiner dan deze ja, moet ik zeggen. Deze is echt heel groot. Deze is echt heel groot. Dus er wordt hier voor 1800 huishoudens energie en voor 1800 huishoudens warmte geproduceerd. Ja, dat zeg ik het goed hè? He? Ja, om het in beeldvorm uit te drukken, dat, uh, dat produceren. Ja, dus dat, ja. is geen, uh, dat is geen... Uh, nee. En nog, jullie zijn bij algen, een algenkweek. Ja, wat, wat wij proberen is om uh, alle, allerlei systemen aan elkaar te knopen. Dus ja. nou, uh, Joep die gebruikt hier die warmte om uh, producten te drogen. Wij proberen die warmte te gebruiken om algen te gaan kweken. Nou, die algen die kunnen ook weer... We uh, hebben ook weer allerlei meerwaarde, we kunnen ook weer allerlei dingen uithalen. Dus proberen zoveel mogelijk uh, rendement te halen ja. eigenlijk. Daar gaat het om. Ja. Het gaat, oh, daar gaat u weer aan. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om rendement. Voor niks gaat de zon op en u wilt ook graag een belegde boterham. Ja, dat is natuurlijk uh, absoluut. Uh, als je uh, als je, maar lukt werkt, dat wil je hier? verdienen. Uh, ja, zover, uh, zover lijkt dat prima te gaan. Ja, ja, ja. Dat, uh, we hebben natuurlijk onze melkveehouderijtak. En, uh, en dan nu deze uh, tweede takken met uh, biogas erbij. En uh, daar hopen wij ons uh, bedrijf mee te versterken... en ons inkomen uh, uh, mee uh, te verzekeren, ja. En gewoon 100% duurzaam. Het kan dus. Uh, er is heel veel mogelijk. Er is heel veel mogelijk. Ja. Ik ben benieuwd wat er uit de klimaattop in Rio komt. Maar wij hebben hier in ieder geval resultaten gezien. Heren, hartelijk dank. En ik wens u nog een fijne energietour. Groeten uit Zeewolde. Dat was Mark Robin Visser... We gaan naar Rosmalen, naar Mark Brasser. Eens even kijken hoe het met David Ferrer gaat tegen Benoit Père, Mark. Nou, nu al een veel leukere wedstrijd dan die vorige ronde van David Ferrer tegen Igor Seislinge. Vooral leuk om te zien dat die Benoit Père, een jonge jongen, 23 jaar uit Avignon in Frankrijk, ja, dat hij eigenlijk heel goed meegaat met Ferrer. Uh, ligt voornamelijk aan zijn service. Het is een lange jongen, 1,96 meter. Hij serveert uh, goed, hard. Uh, haalt ook, als die eerste service goed is, in bijna alle gevallen, bijna een score van 100 haalt hij de punten binnen. Maar wat ook opvalt is dat, dat hij met zijn 1,96 meter toch heel goed beweegt op gras. Want dat is nog nog wel eens het probleem bij, bij lange spelers. De, de, de kleinere spelers die, die zijn gewoon wat, wat behendiger, wat makkelijker. Maar die beze Buena Per die, die, die speelt gewoon heel erg goed. Acht games gespeeld, 4-4. Ferrer die serveert op 40-15 in zijn eigen service game. Ja, de Spanjaard heeft het, heeft het niet makkelijk. Komt voornamelijk dus door die goede service van Per. Ferrer toch een van de beste retourneerders in het circuit. Maar die krijgt op de service van Per niet heel veel kansen. Houdt nu wel zijn service. David Ferrer komt dus op een 5-4 voorsprong. Maar het is een, een boeiende wedstrijd. Echt een... een ja, ja, een lekkere wedstrijd. goed gevecht tussen die ja, opvallende Buena Père en uh, David Ferrer. Wedstrijd uh, nog niet gespeeld. Eerste set, dus 5-4 in het voordeel van de Spanjaard. We gaan weer uh, vooruitblikken naar vanavond. Uh, dat doen we zoals elke dag met uh, Frits Barend. Frits, goeiemiddag. Goeiemiddag, Jurgen. Um, ja, uh, in, gisteren uh, hebben we natuurlijk. Uh, laten, we, laten we eerst nog even terugblikken op gisteren. Tsjechië tegen Portugal. Um, er werd gesproken over de saaiste 45 minuten van dit EK. Voel jij dat ook? Ja, vond ik ook wel. Ik heb ook getwitterd als het niet het EK was geweest. Het was niet zo spannend. Had je naar deze wedstrijd niet gekeken. Normaal gesproken ga je ook naar de wedstrijd van vanavond niet kijken naar Griekenland, Duitsland. En het knappe van uh, Portugal vond ik gisteren wel. Kijk, tegen Nederland waar is ook heel sterk, maar Nederland moest ook aanvallen. Nederland moest met twee verschil winnen, dus Nederland kon ruimte weggeven. Uh, maar gisteren die Tsjechen hebben echt, zoals vanavond ook die Grieken gaan spelen... een soort handbalverdediging, hebben hij niets laten zien. En is dus het heel knap dat die Portugezen bleven voetballen... in de tweede helft echt overheen knalden. En, ja, en dan Ronaldo, ja. Goh, wat was hij fantastisch weer. Wat een prachtige goal, schoot op de paal. En het was echt heel moeilijk... Uh, hoe hoe je Tsjechië gisteren moest bespelen. Die hebben echt niets laten zien, de hele wedstrijd niet. Nou, eh, toch grappig hè, om te zien, want natuurlijk, er was kritiek over Ronaldo. Nou, ja, tegen Nederland heeft hij al laten zien dat hij er echt wel wat van kan. Maar dit was ook weer inderdaad een fantastisch doelpunt. Hè? Ah, ongelooflijk. Maar ik bedoel, ik, ik hou van spelers, als ik eerlijk... Kijk, je hebt spelers die geliefd willen zijn, die populair willen zijn. Maar hij is volledig zichzelf. Hij durft gehaat te zijn. en Dat is knap als je je als je durft gehaat te zijn. Hij heeft zoveel vijanden. Maar alle spelers van Real Madrid, die ik ken en die met hem gespeeld hebben, van de Vaart, van Nisteroy, Trenten, die heb ik er uitgebreid over gesproken. Die zijn allemaal vol lof over hem. Hij schijnt heel prettig in de kleedkamer te zijn. Hij is er als eerste op de training. Hij traint keihard mee. Hij vraagt nooit een speciale behandeling. Maar ze zeggen, je weet niet wat er gebeurt als Ronaldo het trainingscomplex verlaat, wat er dan gebeurt. Hij leeft in zo'n andere wereld als wij. En dan handhaaft hij zich toch heel knap. En het 27 jaar is hij ja. pas. Ja, maar, waar, maar waar komt dat elke keer vandaan? Hè? Ik snap niet waarom je hem nou zo kan haten. Nou goed, we hebben het er gisteren ook al over gehad. Maar, maar dat heeft ze maar... Kijk, dat is, wij Nederlanders kunnen niet... Kijk, hij is verdette en hij gedraagt zich als verdette. En daar kunnen wij niet tegen in Nederland. Hij, uh, als hij gescoord heeft, dan heeft hij iets van... kom maar naar mij toe. En dan zeggen we, ah, oh, hij moet... degene die hem die voorzet gaf, moet hij bedanken. Nou, diegene die die voorzet gaf, moet hem bedanken... dat hij die voorzet erin kocht. Ja, nee, nee maar als, je, als, hij, als hij naar de camera gaat, uh, hij gaat juichen... dan hoor je al om je heen in de kroeg... Oh ja. nee, wat oh, heb jij meer? Ja, Terwijl ja. ik denk, ja, nou ja, dat was toch ook een prachtig ja, doelpunt? Later hem. Precies, maar dat is leuk. Hij de haat te zijn. Dat vind ik zo knap. Ja. Even naar vanavond, want uh, ik denk dat op papier dat iedereen het er wel over eens is dat de Duitsers veel sterker zijn dan de Grieken. Maar ja, daar niet, speelt nee, natuurlijk. Op, niet alleen op papier, maar ja. ook in het veld. <grijnd> ja. <grijnd> ja. Nee, dat is zo. Nee, ik bedoel, kijk, op papier vooraf is dat zo. Maar het moet ja. allemaal nog wel even gebeuren. En die o, Grieken. ja, hetzelfde weer als gisteravond. Je krijgt dus een soort handbalverdediging. Ik bedoel, kun jij vier Grieken opnoemen? Nee. Uh, dus Karagunits. Ja, Samaran, Gekken. Samaraners. Gekkers. We komen er wel. Ja. Ja. Maar die Duitsers kunnen eigenlijk twee elftel opstellen... die sterker zijn dan die Grieken. Dus je, krijgt, je moet hopen dat het inderdaad een beetje openwetser wordt... en Duitsland snel scoort. Dan moeten die Grieken komen... Nou ja, ja, en dan uh, kun je het verwachten. Maar ik verwacht ook niet dat de Grieken komen. ook tegen Rusland, hoe ze gewonnen hebben. Ja, was, dat noem je gestolen overwinningen. Mm. Maar kan het niet zo gaan zoals in 2004, Frits? Toen hadden we het ja, toch ook kan, niet verwacht. Ja, dat kan. Met die, met die rare spits. Die uh, Garisteus. Garisteus, ja. Ajax, Feyenoord en mee gespeeld hebben. <laughs> ja. die, inderdaad, die ene kopbal. Dat kan natuurlijk wel. Maar ik verwacht, dit Duitsland is wel veel sterker dan al die landen. 2004 was het niet zo sterk toernooi. En hier zijn wel sterkere ploegen. Spanje, Portugal en Duitsland zijn wel hele sterke ploegen. En ook Italië. Dit Italië is sterk. Ja. Dus ik denk niet dat het Griekenland dit herhaalt. Maar, maar er je... zit, er, zit er wel een sentiment om die wedstrijd heen. Want die Grieken willen toch nog een keer laten Ik was bij die wedstrijd tegen de Russen Was ik in, in ja. Griekenland op Creta. En je ja. zag een soort ontlading daarvan. Zie je wel Europa, wij stellen echt ja, wel nee, wat nee, voor. Zijn... Het is wel, het is, je ziet hoe politiek en sport met elkaar verweven zijn. Deze wedstrijd is vooral politiek voor de Grieken. Ze haten Merkel. Er is blijkbaar een beeld van Merkel met een hakenkruis op de arm op een, in een Griekse krant. Dat zegt wel hoe dat gaat. Ja. Ja, ze zijn afhankelijk van uh, Duitsland. Dus alles willen ze doen om vanavond Merkel vooral te kloppen. En Merkel zit op de tribune. Nou, dat schijnt een extra motivatie voor de Grieken te zijn. Ja, we gaan het wel zien. Vanaf kwart Merkel. En morgen praten we weer, Frits. Dankjewel, okay, Frits. Tot morgen. We zijn er over een paar minuten weer en dan schuift bijvoorbeeld Gregory's dok hier aan. Hij mag weer doen aan atletiek. Hij gaat ook naar het EK. Tot zo. Nou, daar gaan we weer. Ik zeg jij maar, kan hij? Ja. Oké, okay. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Tom van het Hek, goedemiddag. Heeft u iets op uw lever? Met wie? Tom van het Hek. Goeiedag. Ja. Ik begreep dat ik hier het een en ander kon inspreken over ja. klachten of iets dergelijks. Wat u maar wil, ja. Ja. Bel iedere dag tussen 2 en half 3 0800-1101. Nou, ik vind een goede zaak dat er een nieuw onderzoek komt naar het geweld in Indië. 0800-1101. Ik ben 12 jaar oud en ik vind het uitzending heel erg leuk. Dat is aardig. In gesprek. gesprekje met Van het Hek. Helemaal goed. 0800-1101.